Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Storm Bella heeft in Frankrijk en Groot-Brittannië meer problemen veroorzaakt dan in Nederland. Duizenden huizen in Noord-Frankrijk kwamen zonder elektriciteit te zitten. In Groot-Brittannië was er vooral wateroverlast. Op het Isle of Wight werden windstoten gemeten tot 170 km per uur. In Wales viel bij 20.000 woningen de stroom uit.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 Meer dan 300 Syrische vluchtelingen in Libanon zijn dakloos geraakt nadat hun kamp in brand was gestoken. De brand werd gesticht na een ruzie tussen een Libanese familie en enkele Syriërs. Volgens het leger schoten de Libanezen in de lucht en staken ze daarna de tenten in brand. Het vluchtelingenkamp bij de havenstad Tripoli brandde tot de grond toe af. Het leger pakte acht verdachten op. De bewoners zijn naar kampen in de buurt verhuisd.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 Het weer vanuit het westen droog en opklaringen. De wind neemt verder af, minima vannacht rond het vriespunt. Morgen wisselend bewolkt met soms een bui, een matige zuidenwind en de middagtemperatuur rond 5 graden. In de nacht naar dinsdag gaat het op veel plaatsen vriezen. Dit was het NOS Journaal. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Kerst, ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. Hele luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1418. Mijn naam is Ben Veugen. uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Het laatste programma voor 2020. 2020 en dat doen we door de zaak een beetje op te ruimen. En dat betekent dat we twaalf nieuwe albums gaan draaien in dit laatste programma van 2020. We beginnen met Relax van... Uh, nou, dat zijn... Verschillende artiesten, maar we beginnen in begin ieder geval met Koenig Murai. Uh, daarna komen we met The Dreams Come True van Keith Thiem Anderson. Dan Beach Camping van Divine Matrix. Dat is van het label AD Music uit Engeland. Frans Couture uit Canada. Die maakte een, uh, wederom een nieuw album. Trouwens, er komt uh, Guy Beggaron... Dat is Track 6, een uh, nieuw beginning. Dat komt ook van zijn uh, stal af. Uh, dan Time Traveler, dat is een, uh, een synoniem voor een meneer. Ik ben zijn naam even kwijt, maar hij maakt in ieder geval het album Sky Falter. Goed, dat uh, in dit eerste uur. Volgend uur natuurlijk nog meer. Uh, we sluiten af met het uh, album Mindfulness van Davidson. Dat is een album uit uh, 2014-15. En het kent ook maar één track Mindfulness. Uh, duurde 59 minuten. Nou, vond ik wel eigenlijk een mooie afsluiten. Goed, peacefulradio.info. Daar kan je deze track dan wat langer dan waarschijnlijk in de uitzendingen uh, terugluisteren. Veel eens